Hij heeft volgens Clinton de wereld bijgebracht... dat mensen zich eerst van haat moeten bevrijden... voor ze iemand kunnen helpen. Volgens Jesse Jackson heeft Nelson Mandela... tijdens het apartheidsregime inspiratie gegeven... aan miljoenen mensen die geloofden dat het niet altijd nacht zou blijven. Bij de speciale zitting in New York... was ook de 87-jarige Andrew Mlangeni aanwezig... die samen met Mandela gevangen zat. Hij zei dat Nelson Mandela het symbool van hoop is.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 Welkom bij het tweede uur van Casa Luna. Mijn gast vannacht is Anne Verhooisen. En wij hebben uh, gesproken over van alles het eerste uur. Maar met name toch over haar boek. Uh, het is eigenlijk een, uh, een kunstwerk, uh, Reisgenoten. Het is eigenlijk uh, de leesgeschiedenis van uh, Anne Verhooisen. Ze hoorde op in de jaren 50 in het Brabantse zomeren. En uh, is uiteindelijk geheel zelfstandig bijna kunstenares geworden... Hè? Toen de veertig al een eind gepasseerd was. Nou, Je bent nog wel naar een academie gegaan, hè? Ik heb, uh, uh, ik heb het Zandberg gedaan. Ik heb daar de master's gehaald. Ja, dat is een postopleiding. Een dat is een, uh, post een, ja, een postopleiding wat je bijvoorbeeld Rietveld hebt gedaan. Ja. Uh, dat thema van boeken die je leven vormen... dat leek mij aardig om met u over uh, door te praten. Dus uh, u kunt bellen 0800-1121. En mailen, dat kan natuurlijk ook altijd... met uh, kazaluna@ncv.nl Of twitteren met hashtag... Uh, Casa Luna, uh, daar gaan we zo meteen uh, over doorpraten. Ik zei net van, nou, anders dan weet ik het zelf wel. Toen zeiden jullie: Goh, wat is dan jouw boek dat jou heeft bepaald? Nou, ik kom dan toch altijd uit bij Bello van WG van der Hulst. Dat is een, een kinderboek. En uh, dat speelt in de jaren dertig over een, uh, een hondje die. Uh, uh, door zijn baasje in de steek gelaten is Jan... en die onder een kar zit. Zo begint het te regenen maar en het regende regenen maar. En Bello zat onder een kar. Nou ja, goed. En uh, hij, is, uh, hij raakt op drift. Hij komt later uh, uh, komt hij terecht bij een rijke mevrouw. Uh, daar heeft hij eigenlijk wel een heel goed leven... maar hij is niet echt gelukkig. En Jan mist hem heel erg. En dat boekje werkt ook heel erg op het schuldgevoel van Jan. Nou, die wordt dan door zijn vader uitgekafferd. Uiteindelijk uh, rukt het hondje zich los... komt weer bij Jan terecht... Maar ja, dan uh, wordt ze door die dame tien uh, gulden uitgeloofd. Ja. En nou ja, dat moet het hondje natuurlijk terug. En dat levert uiteindelijk hard in dit tafereel op. Ik weet niet, maar dat, ik denk dat het voor mij ook het eerste echte soort roman was die ik las. Echt, want je leert op lezen en dat zijn altijd van die losse verhalen. Maar dit was echt een, een verhaal. Een, een verhaal met een kop en een staart. En het ging ergens heen en er zaten allerlei aspecten in. En wat, wat W.G. van der Hulse zo mooi doet, is dat hij. Dus switcht van het standpunt van het hondje... dan het standpunt van Jan. En dat gaat dan steeds zo heen en weer. Ja, een kunst, een, een, ook een kunstwerk eigenlijk. Goed, um, ik wil met u ook... Misschien hebt u ook zo'n uh, zo boek... dat bepalend is geweest voor uw leven op een of andere manier. We gaan eerst even muziek draaien. Die heeft ook Anne Verhoeyen meegenomen. Paul Glezer, wie is dat? Uh, Paul, uh, Paul, Paul Glezer is een beeldkunstenaar. kunstenaar. Hij... Uh, um hij schildert, hij maakt foto's en houdt zich ook heel erg bezig met geluid. En uh, dit, is een, uh, dit is een voorbeeld van hoe hij van oude uh, vinylplaten weer een nieuwe, uh, weer een, een, een eigen compositie heeft gemaakt. En hij doet op dit moment mee bij mij in een nieuw borduurproject. muziek van Paul Gleesiger. En uh, sampled, hè? allemaal geluiden. Ja, en, en, en, uh, en hij is in de muziek ook een totale autodidact. En hij werkt ook nu uh, heel veel samen met uh, componisten. En die vullen elkaar dan aan. En hij doet zelfs mee met Badure Zelfs een goede baduren. Hij, hij, hij heeft ook meegedaan in 2000 met uh, Mannen in de bijkorf. Ja. Goed, we gaan naar de eerste beller. Uh, dat is Rob. Dag Rob. Hallo. Hoi. Hallo. Ja, ja, ik was de eerste. Ik geloof het was nog net voor, de... ja. <laughs> net voor het nieuws, geloof ik. Ja. Ja, ja. Leuk, uh, leuk Mieke, eindelijk na al die jaren eerst een keer te spreken. Nou. Laat ik dat eerst eens even zeggen. Ja. Nou. Ja. En er werd gevraagd naar, naar, naar ja. boeken. Nou ja, ik heb er in principe drie... En ik heb er nou eentje net weer uit de boekenkast gehaald even, op verzoek van de jongeman eh, die ik net voor de, laat ik zeggen, net in het eerste gesprekje trof. Ja, dat was Bart Brouwer, dat is de redacteur van dienst. Ja, ja, ja. En, en dat ging over Faust, ja. Ja. En nou, dat ken je natuurlijk wel, want dat ja. ken al. Welke Faust? Want er zijn natuurlijk meerdere versies van gemaakt in de loop der eeuwen. Ja. Ja, maar als ik het heb over de Faust, is dat natuurlijk van Goethe. Goethe, oké. Okay. Ja, en, dan, en dan niet de oerfaust, maar gewoon de echte uh, faust tragedie eerste deel. Oké. Okay. En ja. waarom is dat boek bepalend geweest voor jouw leven? Nou, be bepalend Nou ja, het woord, dus, belangrijk. In je ja, oude woord zijn er steeds minder dingen bepalend. Uh, ja. Maar wat ik, in, wat ik in het boek van, uh, van Faust zo ontzettend goed vind... is dat het, relativerende van al, het relativeren van al de dingen die er om je heen gebeuren... Ja, verder? Ja, nou ja, zoals ik het zeg, hè, dat, uh, dat uh, velen, zij hebben er een mening. Maar wanneer je dan Mephistopheles hoort met zijn mening over allerlei dingen die zich op de wereld afspelen, dan zeg je, ja, ja dan, moet ik, dan moet ik het snel gaan vertalen. Misschien dat het in Duits niet zo goed overkomt, maar, <tus> maar dat hij bijvoorbeeld zegt... Uh, uh, mijn Pathos, dat gaat het over de het heb je gewiss zum lachen, du je niet dat lachen abgewöhnt Van zo'n en welten weet ik niet te zeggen. Ik zie alleen, hoe zich die mensen plagen. De kleine God der Welt blijft stets vom gleichen schlag en is zo so wonderlijk als ze am eerste dag. Een beetje beter dan hättest je hem niet de schein, Des Himmelslicht gegeven. Je, je, je vraagt wel veel van ons. doordat je dat gewoon zo in het Duits voorleest. Want niet iedereen zal dat meteen kunnen vertalen, ben ik bang. Nee, nee, nee. Nou, dat, dat vrees ik dan dus ook. En nou, dan moet ik het zeker draaien. Maar hij zegt dus. de, de, de mens, dat is de, de, een kleine god van de wereld. Maar er verander, verandert niets met hem. Hè. Hij blijft alsmaar hetzelfde. En eh, hij zou er beter aan toe zijn. en weinig beste buur alleen. hij zou er beter aan toe zijn als je hem niet die, die, die schijn van het hemelse licht gegeven had. Hij noemt het verstand. Ja. Maar dat verstand gebruikt hij alleen... om nog beestachtiger dan de dieren te zijn. En, ja, uh, de, de, en dat, dat uh, idee was... Nou, dat, en Als je dus om je heen kijkt, wat er in de wereld allemaal gebeurt... Mhm. dan moet je zeggen, ja, er zijn heel veel mensen... die zijn ontzettend onaardig tegenover elkaar. Nee. En, en dat was voor jou een enorm inzicht? Nou, nee, maar dat... Ik vind het gaat, het gaat er dus in dit geval om, omdat hij zegt van ja, de, de, de mensen zijn, zijn eigenlijk van één bepaald soort. En dat, dat, dat inzicht, ja is, is het inzicht, ik weet het niet. Mm -hmm. je, hè, maar in ieder geval, je ziet de ellende om, uh, om je heen. En, en uh, dat is wat, wat al 200 jaar geleden door Goethe opgeschreven is. Ja. Wat waren die andere boeken? Ben je nu toch ook wel nieuwsgierig naar geworden? Nou ja, er, er, is, nog, er is nog veel meer hoor. Maar dat is eigenlijk, zoals ze dan zeggen, dat is einde pondgroeve hè, als je dus, dus vast hebt. En de andere, dat is de grosje open, als je, als je dat wil weten. Brecht, ja. Ja, van Brecht. Hè. Dus wel, wel in de Duitse hoek, dus. Ja, ja, wat je zegt, ja, ja, ik ben geheel misvormd, ja, ja. <lacht> <laughs> en dan, ja, ik heb ook, maar daar, daar heb ik minder paraat, maar dat heb ik... Een paar jaar geleden met Mel Gibson dan nog weer eens gezien. En dat heb ik dan ook uh, nog weer in Engeland kunnen kopen. Dat was uh, Hamlet. Nou, daar worden ook ontzettend veel wijsheden, menselijkheden uh, gedebiteerd. En wat, je eigenlijk, wat ik dan ook een grote overeenkomst zie, wanneer je de Bijbel leest, daar wordt dus eigenlijk heel veel menselijks in beschreven als je het goed bekijkt. Maar dat, dat, dat heb je bij, bij Hamlet, dat heb je bij, ook bij de Draai Groschen open... en zeker ook in Faust. Zie je dat, vind je dat terug? Anne, heb jij er nog iets op te, te zeggen? En wat vond je trouwens, Rob? Ik weet niet, heb je het eerst uur gehoord? Nee, ik heb het nauwelijks gehoord. Ik hoorde ah. alleen, welke, toen, toen er gezegd werd, welke, uh, welke boeken speelden er nou in jouw leven ja. een, een rol. Dan dacht je, nou, dan weet ik dacht er wel ik een paar. Nou, dan ben ik even. En ik ja. kreeg dus prompt uh, de, de redacteur, of, of, uh, ja. of in ieder geval de jongeman. Ja. Die, uh, <laughs> dus vandaar. Okay, maar dan... ja, er staat, er, staat, er staat nog zo ontzettend, uh, ontzettend veel leuks in, in uh, dat, wanneer je dat gesprek bijvoorbeeld neemt met... Uh, met die leerling eh, die, die bijvoorbeeld zegt... Uh, uh, even kijken, waar, waar staat dat? Uh, dan zegt Mephistofeles... Nou, je bent bij mij aan het goede adres. En dan zegt die, die leerling... en dan zal ik het Nederlands proberen te vertalen snel... Huh? Hij zegt, eigenlijk zou ik, zou ik gelijk uh, weer weg willen. Want tussen deze muren en deze, uh, deze uh, kamertjes... Uh, bevalt het me helemaal niet. Het is een veel te beperkte ruimte. Je ziet niks doen en, we, en het, is, het is helemaal niet leuk hier. En dan zegt Mevrouw Ja, dat komt, dat, dat dat komt nu op Gewoonheid aan. Zo so neemt een kind de moederbrust niet gelijk in aanvang wil ik aan, doch bald ernährt het zich met lust. Zo so wordt euch aan de wijsheid brusten met iedem tage meer gelusten. Met andere woorden. Ja, als je dus maar meer te weten komt, dan ga je steeds meer van, van de kennis houden en er ook steeds meer naar uitkijken. Ja. Mooi, dankjewel uh, Rob. Nou, ik hoop dat je er wat aan gehad ja. hebt. Even tussendoor, mag ik nog even vraagje stellen? Ja. Hoe is het nou met Martin Roos? Nou, ja, dat weet ik niet. Dat <lacht> weet je niet? Nee, dat weet ik niet. Ik heb, oh, on... ik heb namelijk nog een paar bandopnamen van vroeger en ik elke keer, als dus ik af en toe luister, dus ik, ik vond het altijd een genot om naar de man te luisteren. Nou. Dat wil ik even gezegd hebben. Oké. Okay, ik nou, hey, dat mag... even hier gesproken te hebben. Ja, Oké. Okay. Uh, ja. Misschien de volgende keer. Ja. Hè? Ja, dankjewel. Joho. Dag. Ik krijg ondertussen ook een, een mailtje van Karel Goedkoop. Die zegt... Uh, uh, Verzonken rood van Jeroen Brouwers over kinderen in oorlogstijd. Dat ze dan jong volwassen worden of moeten worden of besluiten te worden... over de kracht van kinderen in zulke situaties. Geeft me op de een of andere manier kracht. En het besef dat ik in een luxe wereld leef... Ook al gaat het soms minder. Ik mag niet klagen, want mijn situatie is nog niet zo slecht. Zelfs nu ik volwassen ben, voel ik me soms nog steeds minder volwassen dan menig kind in oorlogstijd. Vriendelijke groeten van karen goedkoop. Hij zegt ook nog een heerlijk gesprek. Nou, dat kunnen we in ieder geval al in onze zak steken, uh, Anne. Um, de volgende muziek die jij hebt meegenomen is uh, Roosbeef. Ja. Nou, ik, uh, um... Want ik was er over aan het nadenken van: ik denk, waar, waar, waarom. Want het is, het is een heel. Het is een, het is een fantastische jonge vrouw. Toen dacht ik, uh, ik uh, wat is nou. Waarom vind ik. waarom Dat spreekt me altijd heel erg aan, hè? Die jonge vrouwen die, die zo ontzettend het podium nemen of zo. Die, die er gewoon eigenlijk voor gaan. En dat zie je bij haar. Toen denk ik, ja. Uh, ik wist vroeger op die leeftijd nog niet eens wat vrijheid was. Weet je, die moest ik zoeken, veroveren. Ik wist niet eens dat het bestond, laat ik maar zeggen. Ik bedoel, Op een gegeven moment kun je gekooid zijn... zonder dat je weet dat je gekooid bent. En bij zo iemand als Roosbeef is het totaal overduidelijk... dat ze to zich totaal bewust is van, van de vrijheid die ze heeft... om zichzelf te ontdekken en om zichzelf er neer te zetten. Dus, en dan geniet ik er altijd enorm van. Het is net of zij door mij dat te laten zien, ook alweer een stuk vrijheid geeft. Dus vandaar Roosbeef. En dat liedje over hersenen, dat is ook voor mij wel herkenbaar. <tied> Zo, Spief was dat met het nummer hersens. Ik praat met u verder over boeken die bepalend zijn geweest voor uw leven. En ik heb nu aan de lijn Inger Rees. Ja, dat klopt. Nou, goeienacht. Goeienacht. Um, ja, vraag u maar. Nou, ik, ik denk dat ja. u een, een boek weet waar, waarvan u zegt dat is voor mij bepalend geweest. Ja, dat is het boek De Deur Opent Hier van Max en de Monden. En dat heb ik als meisje van 19 gelezen. Ik ben nu 70. En altijd heb ik daar in, uh, in alle geledingen die er zijn... van mensen hoe ze kunnen zijn... Uh, een ontzettend goed inzicht gekregen. En als je jezelf ook onderzoekt... dan kan je daar je voordeel mee doen. En dat, van hoog tot laag. Allerlei soorten mensen komen daarin voor. En uh, dat is heel bepalend geweest... Dus doordat u dat boek gelezen heeft van Max Dennemon, hebt u ja, eigenlijk ja, inzicht in nou, gekregen in hoe mensen zijn? Ja, hoe mensen zijn, hoe mensen kunnen reageren... wat voor geheimen ze hebben, hoe ze handelen. Het is heel wonderlijk. En, het is heel bepalend en, geweest. Dus, en Leest u het dan nog wel eens? Ik lees het een enkele keer nog wel eens. Ik lees het ook, en ik leen het ook wel uh, aan jo wat jongere mensen uit. Nou ja, wat jongere mensen, als je 70 bent, dan uh, zijn ze dus een stuk jonger. Maar laatst ook een iemand van 22, en die ging uh, uh, uit huis. Ik zei, je moet dat eens lezen. Dan, uh, dan uh, krijg je een beetje inzicht hoe de mens is. En werkte dat ook? Nou, dat ene meisje kwam ermee terug en die zei, ja, ik vond het wel interessant. En een ander vond het al bollig, want ja, het is natuurlijk al heel oud. Ja. En toch is het dat niet. Vind ik tenminste. Nee, dat begrijp ik. U zit in de auto zeker, hè? Ja. Ik hoor de ik auto's heb... langskomen. Nou, ik, uh, ik rijd van Rotterdam naar Goes. Ja. Ik ben nu bijna thuis in Wolfertwijk. En um, ik heb het uh, belangstelling en interesse, uw programma dus, uh, de hele tijd gevolgd. En toen dacht ik, ik ga eens even bellen. Want ik heb nog wel een boek. Ja. Het heeft gemaakt dat ik op mezelf ging, uh, voor mezelf heb gekozen. Dat is van Micha de Vrede. Eindelijk mezelf. Ik weet niet of je het gelezen hebt, maar. Ja. En dat uh, heeft me gemaakt dat ik uh, dacht: ik uh, moet een andere weg inslaan. Dus dat is uh, heel, uh, ook heel bepalend geweest. Ja, want uh, dat in dat boek, uh, dat is, daar komt ook een vrouw in voor die dat doet. En dat ik dacht: ja, dus een, ja is dat is ja, dus kan... een vrouw die uh, haar huwelijken uh, uh, ontbindt en uh, op zichzelf gaat. Ja, inderdaad. En dat hebt u toen ook gedaan? En dat heb ik toen ook gedaan. Ja. <laughs> nou, <laughs> ja, ja en dat, en dat is goed afgelopen. Nou, dat is inderdaad ja. bepalend in, hè? Ja, omdat juist omdat de gevraagde dat was bepalend. Ja. En, en, ja, er zijn zoveel boeken het... leuk, hè, maar echt bepalend. Ja, dit, dit, deze twee waren echt bepalend. Ja. En als ik er nou over zit te denken nog, in de voordat ik belde... Ja. toen dacht ik, ja, als kind heb ik wel veertien keer gelezen alleen op de wereld. Wat mm. natuurlijk voor heel mensen heel erg bekend is. En dat heeft bepaald dat ik een, uh, een heel grote hekel heb aan onrechtvaardigheid. Uh, daar zat ik dus over te denken. Ik denk, ja, dat is eigenlijk toch ook wel bepalend geweest. Ja. Dat je in je leven dan uh, denkt van, uh, dat moet niet zo... Dank je wel, ja. Ja. In, Inge Rees. Ja. Waar jij nog iets zeggen, Anne? Nee, ik vind, uh, heel mooi uh, een heel mooi uh, verhaal. Wat ik me nog wel afvroeg, als u um, over dat boek van Max Dendermonde, dat uh, als u dan andere boeken leest, waarin ook wordt, wordt, waarin ook verhalend of hoe dan ook wordt uitgelegd hoe mensen zijn, komt u dan nooit in conflict? Om... Nee, maar het is niet zo dat bij Max. Uh, dat Max aan, onder, aan ons uitlegt hoe andere mensen zijn. Dat is mijn interpretatie daarvan. Ah. En ik, ik kom ook wel bij andere cijfers dat ik denk: oh ja, dat is bekend. Oh, Oké. Okay. Want hoe bedoelt u het conflict dan? Nou ja, uh, de, in, het, in, in, het, in het ene boek kan een mens zo en zo zijn. En in het andere boek kan diezelfde mens kan weer heel anders zijn... door een andere schrijver anders neergezet. Ja, dus, dat kan. Dus, dus, dus, dus als het voor u dan een soort leidraad was... dan vroeg nee. ik me af hoe, hoe u dan met dat verschil omgaat. Ja, maar het is natuurlijk ook, het is ook geen leidraad. Het is, meer, het is meer dat ik er een inzicht in geef hoe dingen werken tussen mensen. En dat is natuurlijk voor iedere situatie en voor ieder karakter ja. anders. Ja. Dus het is niet zozeer een conflict, maar het is... Hoe het dingen is kunnen gehoor... werken misschien. Ja. ja. Ja. En ik was dus heel snap. jong. En dat vond ik er dus heel interessant aan. Nou, ik vind het een prachtig verhaal. Ja. Oh, ja ik okay. vind bijvoorbeeld dat ja. iemand als maar heeft mij heel, heel duidelijk gemaakt hoe mensen zijn. Mm. Ja, dat... Ja... Maar misschien, misschien is het zo dat de verteldrand van uh, Couperus voor mij minder aantrekkelijk is dan van Max de Monde in dat tijd. Dat zou kunnen, maar ik vind dat hij heel, heel goed heeft gekeken naar mensen. Ja, ja. Maar ik vind dat toch een, van een andere orde. Oké. Okay. Ik, vind, ik vind het wat literairder van Ja, van, ja. Uh, ja. Goed, oké, okay, dankjewel. Uh, je ja. Inger. Uh, de volgende, Eugenie. Oké, okay, prettig. Geloof. Ja, dankjewel. je eh, Fijn ja. dat je wilde. Ja. Ja. Ja, ja. Ik, ik was al met, uh, met, mijn, uh, met mijn kop bij Eugenie, want dat is de volgende. Eugenie is het ja. maar dat geef ik niet hoor. moeilijke naam. Nee hoor. Um, Oh, oké. Okay. Ja, ik, uh, ik had een uh, boek van uh, Victor Hugo, Les Misérables, wat, uh, ja, wat mijn hele leven al lang eigenlijk wel uh, mij heeft geraakt... en eigenlijk nog steeds doet. Um, ik heb het een paar keer gelezen... Ik heb het boek helaas niet meer, maar wat me vooral zo aanspreekt... is dat de, de hoofdpersoon in het boek um, na 19 jaar dwangarbeid vrijgekocht wordt. En uh, ja, door een priester, zeg maar. En uh, daarna zich totaal inzet voor de mensen om hem heen... die echt in die tijd in afschuwelijke... Omstandigheden leefde vooral de arme mensen natuurlijk. En ja, zich ook uh, hard maken tegen onrechtvaardigheid. Dan komt weer terug wat in je vorige Belster net uh, allemaal zei. Mm -hmm. En uh, dat, dat herken ik ook in mijn eigen leven, dat ik heel erg slecht tegen onrechtvaardigheid kan. En ja, me daarvoor wil inzetten, maar ook um, heel graag iets voor andere mensen wil doen. Want ik vind dat ik zelf heel veel heb gekregen. maar um, ja, tegelijkertijd loop je dan aan dat je soms jezelf voorbij loopt. En dat zie je ook bij deze hoofdpersoon in het boek Miserabelen. Dat deze man op het eind uh, eigenlijk alles um, ja, lijkt te verliezen en heel eenzaam. Um, ja, het, het einde, je weet niet zeker of hij gaat sterven. Dat, dat wordt een beetje in het midden gelaten. Maar Of nou, nee, hij sterft wel, maar um, ja, hij lijkt heel eenzaam te sterven. En alles weg te hebben gegeven voor anderen... En ja, tegenwoordig wordt je natuurlijk altijd geleerd dat je eerst voor jezelf moet zorgen en je eigen grenzen moet uh, bewaken. Dus dat is iets wat ik, ja, waar ik nog steeds mee in conflict ben. Dat ik denk: ja, hoe doe je dat? En is dat wel echt goed? En ja, dat, dat houdt me heel erg bezig. Maar ik moet ook zeggen dat ik. Uh, uh, ik heb het vorige uur uh, geprobeerd mee te luisteren. En uh, alles wat, uh, ja, die schrijfster, mevrouw Anna, Anna ik ben Anna, haar achternaam... En Anna, Anna. kunstenaar is, is er, niet het, schrijfster. Ja, al ja Anna van oh, kunstenares. Okay. Anna ja. Ja, de, de, ja, een aantal dingen raakten me ook. Het feit dat zij zei dat zij in haar jeugd uh, veel had geborduurd... en dat ze dat nog steeds um, wel als een troost ervaart... Dat, dat herken ik zelf ook niet bij borduren, maar dan wel met naaien met de hand. Dus het was wel grappig om uh, te horen. En uh, ja, ook het boek van Carl Jong en uh, zijn levensgeschiedenis... Dat, uh, dat vond ik ook wel heel bijzonder. Dat, dat heeft mij ook, uh, ja, daar ben ik zelf nu ook mee bezig om daaruit uh, te lezen. De, hoe hij uh, erachter is gekomen dat iets wat hij zelf uh, heeft gedaan... dat dat zo bepalend kan zijn um, ja, voor je hele leven. En dat, dat je eigenlijk zoveel invloed kan hebben op je eigen gedrag... en op je eigen uh, geluk ook. Ja, dat vond ik gewoon heel uh, bijzonder om uh, dat weer terug te horen bij haar. Ja, mooi. Dankjewel. Dankjewel. Okay. Dank je wel. Ja, dank je wel, Eugenie. Eh, Lem. Okay. en Miserabele Dag. van Victor eh, Hugo. Dag. Um, het volgende nummer, uh, Anne, wat jij hebt uh, meegenomen... dat is uh, Art of Noise. Oh ja. Het nummer Memento. Okay. Heeft dat nog een speciale betekenis voor je? Um. Ja, die CD heb ik alleen maar gekocht toen dat tijd zoals ik, als ik vroeger boeken kocht op, op, op de titel. Dus ik vond de Art of Noise, het, uh, kunst van geluid. Ik denk, wat is dat? Dus die heb ik daarop gekocht en ik, ik, en ik was meteen heel erg geboeid. Wat een uh, grappig nummer, hè? Ja, mooi, hè? Van, dus uh, al die onverwachte geluiden. Ja, samen. opeens zo'n orgel. Zo'n ja. ke zo soort zo kerkorgel kerk ja. daar opeens ja. Uh, in. Ja. The Art of uh, Noise, dus was met dit nummer uh, Memento. Deze, deze cd heet ja. uh, Daft. Daft. Ja. ja, we hebben het uh, over, over boeken. Boeken die bepalend zijn geweest voor uw leven. U kunt daarover bellen. 0800-1121. En uh, mailen kan ook... Uh, kazaluna.ncv.nl of twitteren, hashtag uh, kazaluna. Um, Ja, ik, ik praat met Anne een kunstenares. Als u denkt, hey, interessant, dan kunt u op haar website eens kijken... www.verhoysen.com. Ook als u geïnteresseerd bent in het boek, dat, uh, kunt u daar ook uh, terecht. Verhoysen met een lange ei. Met een lange ei, oh, lange ei. Oké. Okay. Goed, ik vroeg net aan jou, Anne, lees je nu nog steeds zoveel? Toen zei je minder. Ja, ik lees veel minder... Um... Het is eigenlijk vooral de laatste jaren gekomen sinds, uh, uh, sinds de computer. Mm -hmm. Ik lees ook minder sinds ik. Uh, uh, ik denk dat boeken waren voor mij vroeger ook heel erg een manier om om in, zoals dat gedicht van Leo Vroman aangeeft, om mijn eigen wereld te creëren tussen mij en het boek. En uh, sinds ik mijn, mijn leven of mijn gedachten omzet in beelden... Uh, lijkt ook wel of ik, uh, of ik daarin ook een... Of, of me dat ook voor een gedeelte al zo bevredigt... dat ik minder... en eigenlijk ook gewoon minder tijd heb om te lezen. En dan komt de smartphone erbij... dan komt de iPad erbij... dan komt Facebook erbij... dan komt de website erbij... dan komen alle mails er elke dag bij... Nou ja, er is gewoon minder tijd. Vind je dat jammer? Ja, dat vind ik jammer, want ik kan het echt missen. Ik, ik, ben, ik heb heel veel gereisd in mijn leven en ik heb heel veel alleen gereisd. En als ik dan een boek bij had, ja dat heb ik nu nog steeds hoor, als ik op reis ga. Maar dan had ik echt een soort vriend bij me. En ik had vroeger ook echt, als ik, dat heb ik nu denk ik nog steeds, als ik nu een boek uit heb wat, waar ik echt helemaal ingegaan ben. Hè. Je wordt bijna een van de personages in het boek. Dat ik dan niet meteen daarna een ander boek kan beginnen, want ik ben het idee dat ik vreemd ga. Mm. Dus uh, uh, ja, nee. Ja. En ik ben nu aan het lezen: Een nachttrein naar Lissabon van Pascal Mercier. Dat is ook een geweldig boek. Geweldig boek. Daar, ja, daar, kan ik, daar heb ik ook heel veel aan voor mijn eigen leven, nu en waar ik ben. Het is een heel bekende titel. Ik heb hem zelf deze niet gelezen, maar goed, misschien moet ik dat, moet ik dat nodig gaan doen. Het is een boek dat ook echt een groot succes was. Ja, he? ja, ja, ja. spreekt het veel mensen aan. Ja, het is, het is, al, het is eigenlijk al heel, best heel lang uit. He? Ja. Dus het ligt al een heel tijdje in mijn, mijn plank nog te lezen boeken. En ik had het idee dat ik er nu aan moest beginnen. En ik weet ook eigenlijk niet waarom. Ik had ergens iets gelezen over die, of niet over de hoofdpersoon van het boek naar over um, de, de persoon, uh, de, die schrijver die hij ontmoet. En waar hij zijn leven naar, uh, wat hij gaat onderzoeken, wat voor leven die geleid heeft. Dus, dus uh, het gaat eigenlijk over een, over een keurige man, die ontzettend uh, goed zijn, uh, zijn vak doet. Hij is professor op een middelbare school, of op het begin van de universiteit. En hij uh, doseert uh, onder andere klassieke talen. En hij heeft een bizarre ontmoeting met een vrouw... Die, die, waar hij die dan uh, die, uh, uit Portugal komt. En, dan, en die neemt hij mee zijn klas in en alles. En hij krijgt een of andere gewaarwording op dat moment van... hoeveel tijd van mijn leven heb ik nog? Want hij ziet al die studenten zitten, jong. Hoeveel, ik heb misschien niet meer zoveel tijd. En dan... Gaat hij eigenlijk, loopt hij de klas uit en gaat hij een avontuur beginnen? En gaat hij eigenlijk naar een ander stuk van zichzelf op zoek... via weer dat hij een leven wil uh, natrekken... van een schrijver die overleden mm. is. Een wetenschapper. En dat heeft ook alles met de oorlog te maken toen tijd in Portugal. Uh, nou ja, dus, uh, het is heel boeiend. Goed, we gaan naar Niels Malmer... Mieke, dag, met Niels Man, maar uit Soetermeer. Goedemorgen. Goedemorgen. Hey, oh, het is goed. nog. Presenteer je no. geen televisieprogramma's meer? <lacht> nou, op dit moment niet. <lacht> nee, nee, oké. Okay, nee, nee. nee, ik kan, een beetje, kan het wel begrijpen. Misschien wil je weer wat anders. Nou, en uh, ik, ik, ik, ik dacht dat u een boek aan, <lacht> dat u het over een boek zou hebben. <lacht> ja, klopt. Ja, ja, ja. ja. Zou ik, ik, ja even, op dit moment ook. doe ik op dit moment doe ik radio en dat vind ik hartstikke leuk. Ja. ja. Luister, Wieke, het gaat hier om dat uh, waar ik al een ja, uh, hele poos terug door geraakt was, was het eerste boek van uh, professor Dr. Jan Foudraine. Oh ja, Wie is van Hout? Nee, wie is van Hout, precies. Ja, dat, dat ik ken dat ik. Ja. Ik was zo door geïnteresseerd ja, en ik u. ben hem gaan volgen als een soort, uh, als, ja, een soort uh, bevestiging wat ik eigenlijk min of meer al jarenlang wist, of dacht, of voelde. En toen ben ik al zijn boekjes nagegaan. En het tweede boek wat hij schreef was De bunkerbouwers. Maar wat is de, de, derde... wat is de, de, de basisgedachte van Wie is van Hout? Misschien ja, dat niet iedereen precies. dat weet. Ja, ja, precies. En het derde boek wat hij schreef. Maar nee, kunt u dat zo. nog even zeggen? Waarom? Waarom was dat Wie is van Hout zo belangrijk? Want wat, wat, wat, wat deed Voor Dren in dat boek? Nou, laat ook, ook zien gewoon dat wij als mensen gewoon eigenlijk min of meer altijd al, allemaal hetzelfde zijn. Alleen we hebben, een, uh, we hebben een andere mening en we hebben een andere idee over uh, sommige objecten en sommige onderwerpen. Maar we zijn eigenlijk allemaal hetzelfde. En wie is van Hij probeert ook aan te geven van, van we, we zitten boorden vol met schu uh, on, onverwerkte schuldgevoelens. En die we, die, die we proberen te verwerken door dingen te sublimeren. En dat was voor u een groot inzicht? Ja, nou en of. Behoorlijk. En vooral omdat hij, toen hij ook schreef, het de derde of vierde boek... dat hij van de eh, eh, kwestie van de man die uit zijn hersenen zakte... hij heeft zich ook bewogen in de bakwandstructuur. Daar heeft hij zich ook al later ontrokken. Niet zozeer dat hij in, in een, bak, een bakwandvolgeling is geweest... maar hij was vreselijk nieuwsgierig. En wat ik vooral... Wat hij, want hij is verschikt, getrapt, gespuugd... Door zijn eigen collega's. Want die man durfde tegen de stroom op te zwemmen. En die zei ook gewoon: Hij zegt. de mensen die met een bepaalde klachten zitten, dat zij psychiatrisch of schizofreen. of depressies. die worden niet daadwerkelijk geholpen. Nee, die worden volgepropt door de fascistische farmaceutische industrie. Men wordt volgepropt met medicijnen. en naar het probleem wordt niet. Ge werk gekeken en geluisterd. Vond ik zo kikken. Want. U dacht van, hey, zo denk ik er eigenlijk ook over, maar hij schrijft ja, het tuurlijk. op. Ja, precies, dat was een bevestiging. Ja. Goed, dankjewel, Niels. Oké, okay, Mieke. Ja. Fijne nacht nog. Ja, dat gaat zeker lukken. Um, Oké. Okay. Dag. Dag. Jij kent het ook, hè, dat boekje ja, is van hout, ja, uh, ja, Volgens mij was uh, Jan, Jan was toen ook bij die Dennendal-beweging. Mm -hmm. He, je, hebt, je hebt toen die, uh, die anti-psychiatrische... Antipsychiatrie gehad. En daar was uh, Jan Voeteren ook een. En ik heb toen de tijd dat boek ook ongelooflijk gelezen. En ook uh, gedacht, we moeten anders met mensen omgaan. We moeten anders met elkaar omgaan. En uh, dus ik. Je ik kan ik wel meevoelen met Niels Ja, Malmen. ja, ja. Nee, dat begrijp ik. Zeker als ik dat toen die tijd zie. Ik weet niet wat ik er nu van zou vinden als ik het nu nog een keer zou lezen. Maar toen. Viel het precies ergens in waar het uh, wat paste. Was het jaren zeventig? 80? Ja, tachtig, 80. Ja, ja, zoiets. Ja, ja. Maar het heeft toch, laten we zeggen, jouw uh, project Reisgenoten niet gehaald? Nee, nee, nee, ik zou. Ik, ik, uh, nee, het hoorde bij. Nee, ik denk niet dat het die invloed op mij gehad heeft. Ja. Nee, absoluut nee. En ik weet ook dat hij daarna bij de Bachman is gegaan. En. Uh, en hij is inderdaad uh, verguist geweest. Hij was goed voor een bepaalde periode, op dat moment... moet er naar psychiatrische inrichtingen en psychiatrische patiënten werd gekeken. Want ik werkte toen tijd ook in de psychiatrie. Ja. En vandaar dat ik daar een link mee had. Maar. Goed. Um, de volgende beller is Leo. Ja, hallo. Hoi. Oh, Hoi. Hoi. Ja, uh, Mieke, ik heb ongeveer uh, zo'n... Uh, uh, mijn leeservaring begon ook bij WG van der Hulst. Ach ja. Ja, baby, niet zou je bijna zeggen. En dat was uh, voor nou, mij... Nou, als je protestant camera, bent, hè? Want dus Anne Verhooyse komt uit het katholieke Brabant... en die is dan weer niet opgegroeid met BG Nee, Nee, maar uh, wij wel. Ja. Uh, de talen ons, uh, was ons niet vreemd, om het zo te zeggen. Maar, uh, nou ja, BG en zijn kameraden sprak me geweldig aan. Maar Ach, ja, daarna uh, als... uh, al die boeken die inmiddels al lang zijn gekomen... alleen op de wereld... De negen uur van tom, maar daarna in mijn pubertijd, vooral de avonden, daar hebben we ook wel eens een keer een avond over gesproken, geloof ik. Maar wat ik nu nog steeds herlees, is uh, uh, toch Neschio. Dat blijft voor mij uh, een schrijver die uh, ieder jaar toch weer even uit de kast wordt gehaald. En uh, ja, overal mee naartoe gaat, om het zo te zeggen. En waarom is Neschio be bepalend geweest voor je? Ja, omdat je vooral in retrospectief ziet hoe jongensvriendschappen uh, verlopen. Ik weet niet of mij, uh, Volgens mij lezen veel meer jongens uh, of mannen Neschio dan vrouwen. Uh, zou kunnen. Ja, als ik het wel eens aan, uh, aan vrouwen voorstel, dan proberen ze het wel, maar kunnen toch de porté geloof ik, niet vatten van die uh, jongensvriendschappen. Nou, ik vond het wel heel, ik vond het prachtig hoor, mijn dol op Nesquio. Ja, oké. Okay. Nou ja, dus ik Nee, dus, dus, hey, maar ik snap wat je bedoelt. Het is, uh, ja, en wat ja, is ja. De jongens die, die zeggen niet zoveel tegen elkaar zijn bij elkaar. Die zijn hè? met iets bezig. En ja. Dat, uh, ja, van die uh, uh, kleine dingen als dat, uh, dat koude stoepje... wat altijd onder Hooijer optrok. En uh, dat er een verkeering krijgt met, uh, met Lien en zo. En, nou ja, dat, dat, het is zo herkenbaar. En het is in 1908 geschreven, maar het is nog steeds van iedere dag. En als ik door Nederland... Uh, reis of loop, dan is er bijna geen plekje. Of het nou Zierikzee is of uh, ik vaar met een bootje op het Haar dan zie ik nog steeds uh, uh, Japi op die voorplecht staan. En nou ja, dat, uh, ja ik, ik kan er uh, dan toch weer lyrisch van worden. En ook trouwens de eerste zin, behalve de man. Uh, die, wie kent hem niet? Uh, behalve de man die de Safatistraat de mooiste de straat, straat van Europa vond heb ik nooit een vreemde mens ontmoet dan den uitvreter. Ja, en het ging over Frederik van Ede, hè? Ja, dat, uh, ja. Dat, dat wordt beweerd, ja. Ja, omdat hij niet uh, op, uh, op dat walde mocht komen. En Frederik van Ede uiteindelijk had gezegd... nou, laat hem dan maar de boekhouding doen of de, uh, iets in, in die orde van grootte. En daardoor was hij verschrikkelijk gebelgd op die ja. Frederik van Ede. Ja. Nou een mooi nou, ja, en ik was pas in Nijmegen en dan, uh, ja, dan zie je toch uh, <laughs> Japi nog steeds van die brug afstappen. Dat, uh, ja. Ja. Het is voor mij een boek wat, wat ieder, uh, ja, ieder jaar toch weer uit de kast komt. Ja. Het, uh, het, het, het, het grappige is dat in het, uh, um, dat Reisgenoten van Anne Verhooysen ook een boek van Frederik van Ede voorkomt. We zijn er net eventjes overheen gewapperd. Van de, oh, ja. van de Koele Meren des Doods. Ken je dat? Ja, ja, ja. ja. Maar ja, goed, dat is misschien heb nog meer een boek Ik heb het zelf niet gelezen. Maar... Nee. Want dat is een, misschien, een, misschien een boek dat door vrouwen wordt gelezen. Ik denk het, ja. namelijk. Maar goed, dat neemt niet weg dat ik het wel eens kan proberen als ja. tegenhanger. Eh, goed. Oké, okay, dankjewel Leo. Eh, graag gedaan. Dag. Jo, dag. Dag. Sosja. Sosja is aan de lijn. Ja, Sosja is aan de lijn, dat klopt. Ik, um, het boek wat op mij heel veel indruk maakt is mijn eigen boek. Oh. <laughs> ik heb zelf een boek geschreven. Oh? Wat mij heel veel bijzondere dingen brengt momenteel. Het boek is in maart uitgekomen. En uh, ik ben zelf ex-borstkankerpatiënt. En was tijdens mijn ziekte op zoek naar positiviteit. Van, je kan internet heel veel vinden over mensen die met jou aan de chemo en de bestraling zijn. Maar ik wilde zo graag iemand zien die er voorbij was. En hoe het daar dan mee ging. En dat bestond en niet. En dat kon ik niet vinden. En toen dacht je, dan doe ik het zelf maar. Dan doe ik het zelf. En dat kwam ook omdat ik om me heen gelukkig uh, mensen kon steunen... die helaas ook uh, dezelfde ziekte kregen. En die zeiden, je moet het eens opschrijven, want we hebben daar wat aan. Maar uh, ik heb, niet een... heb, heb je het ja. gewoon geschreven uh, vanuit jezelf? Of was in de vorm van een roman? Of, uh... nee, nee, nee, helemaal vanuit mezelf, maar ja. wel op een steunende manier. Niet van, ik heb het zo zwaar gehad en het was zo moeilijk, maar echt van, uh, wat gebeurt er met je als je bij de dokter komt en je hoort dat je kanker hebt? En hoe ga je daarmee om? En doe het stapje voor stapje. En accepteer hulp van mensen om je heen, want daar zijn vrouwen heel slecht in. Maar iemand zei tegen mij van, wat voor gevoel heb jij als je iemand helpt? Ja, daar word ik heel blij van. Dus gun ons alsjeblieft dat gevoel dan ook. Nee. En daar heb ik van geleerd. En door alles wat ik heb geleerd en waardoor... Bij mij goed is het uiteindelijk, want ik heb heel veel fases van de ziekte gehad... vanaf de chemodebestraling tot uiteindelijk een dubbelzijdige amputatie en reconstructie. Dus ik kan echt uit ervaring spreken en hoop nu een voorbeeld te zijn... dat ondanks dat ik al die fases heb gehad, dat het de moeite waard is geweest... en dat de mensen ervoor moeten gaan, omdat daarna het leven weer een heleboel mooie dingen brengt. Nou, misschien is uh, jouw boek voor andere mensen dan weer bepalend, dat zou mooi zijn. Nou, ik, heb al, ik, heb al heel veel, ik geef nu ook uh, lezingen in uh, inloophuizen voor kankerpatiënten. En ik heb zelfs mijn boek mogen opsturen naar Maxima, want die gaat een werkbezoek brengen... aan het uh, Alexander Monroe ziekenhuis dat speciaal geopend is voor kankerpatiënten. Okay. Dus zij heeft mijn boek gelezen inmiddels, dat is natuurlijk ook een hele leuke ervaring. Ja. En ik krijg ook hele dankbare e-mails van mensen die het hebben gelezen... dat we dat er heel veel steun aan hebben. Nou, fijn. Uh, goed dat u dat gedaan heeft. Hartelijk dank. Ja, ja. oké. Okay. Ja. Dag. Da. Nog een, een nummer kunnen we draaien, uh, Anne. Want uh, het is alweer uh, bijna tien minuten voor, uh, voor twee. Uh, Patty Smith wordt dat, ja. met uh, April Fool. April Fool was dit van, uh, van Patty Smith op bezoek van Anne Vrooijs. Je was pas nog bij haar in Paradiso. Ja, ze was twee weken geleden was, uh, daar. Hoe was ze? Ja, weer ze, die, er was uh, ja, geweldig. Op een gegeven moment is de zaal zo één. Zij krijgt het voor elkaar. Ze is zo enthousiast en ze is zoveel energie en ze is zo aanwezig, vooral. Hè? Ja. Ze is heel erg aanwezig als ze performt. Moet natuurlijk ook, maar zij is het ook echt. En de zaal was gewoon één. En zij heeft nog dezelfde stem als toen ik haar voor de eerste keer hoorde. Zo in de jaren zeventig ja. was dat. Nou, ik, ik vond het geweldig. Ik heb genoten. Ja. Ik uh, kreeg nog wat mails binnen. Dit is van Klaske Jongens, maar die zegt heerlijk: boeken. Ontelbare meters boek heb ik al gelezen. De meeste titels die in het eerste uur voorbij kwamen, ken ik. Het van binnenuit leren met behulp van boeken herken ik. Het boek dat letterlijk een verandering heeft betekend... is Women's Room van mm. Marilyn French. Mm. Na het lezen van dat boek ging voor mij de wereld open... en ben ik gaan doorleren en nooit meer gestopt. Ook bijzonder van dit boek is dat de eerste keer ik 22 was... en dat ik tot op de dag van vandaag dat elk decennium opnieuw lees, dat boek. Elke keer lees ik een ander boek. Ik groei mee met de hoofdpersoon en herken in elke levensfase... dat wat ik tien jaar daarvoor oversloeg. Mm -hmm. Ja, nog een fijne avond. Groet van Klaske Jongsma. Volgens mij had ik nog een mail. Dus even, oh ja, het, is, het blijkt dat veel. Dit is een mail van Marco Mout. Het blijkt dat veel mensen het boek dat op hen de meeste indruk maakt. Dat ze dat zoeken en vinden in de enorme collectie Oude Kinderboeken van de Stichting Het Oude Kinderboek in Zutphen, heb je daar wel eens van gehoord? Nee. Samen met uh, of, hij is ook een keer in Harmedens Edens bij, met Harmedens Edens in Barcelona geweest over deze unieke bibliotheek. Mm. Als je dus een boek kwijt bent uit je jeugd, hè, stel dat dat mm. bellen over mij dat ik denk ik, ik heb het niet meer. Dan hebben ze het taart. Dan hebben ze het oh, okay. Ja, de vrijwilligers beheren ruim 40.000 titels en weten alles te vinden. Dus ze werken samen met de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Nou, hij zegt dat is gebaseerd op een particuliere, is goed onderhouden collectie. Ik woon erboven, maar ze werken niet erg hard aan de PR. Dus heel veel mensen weten dat niet. Nou, dan weet u het dan nu. Dan moet u voor naar Zutphen, Laarstraat 31. En dan schrijft hij ook nog... Het boek dat mij enorm beïnvloeden was, is Dit een mens, van Primo Levi. Mm, dat heb ik nooit gelezen, maar dat ligt nog wel op mijn, op mijn plank. Ja. Ja. over Auschwitz ja, en, ja, ik weet het. En, ik ben er ooit meer. geweest in Auschwitz. Er ja. zijn nog heel veel boeken die uh, ja. wachten, uh, Anne, Ja, ja er jou? zijn heel veel boeken die wachten. Ik ben blij dat ik nu eigenlijk het laatste half jaar weer begonnen ben... met Oek de Jong en... Met, Mooi uh, ook, hè? en Oceaan. Ja, ja, geweldig. Geweldig hoe hij dat kan beschrijven. Mm -hmm. Hoe hij dat kan beschrijven. Ik vind het ongelooflijk hoe hij daarin... Ja. Het is echt een, is een gave, bijna vind ik. Het is ja. bijna helderziend of zo. Ja. Uh, tot slot, waar ben jij op dit moment mee bezig? Um, ik heb vanmiddag een, ja. een gesprek gehad bij de OBA om volgend jaar uh, in de Boekenweek. Openbaar uh, Bibliotheek uh, in Amsterdam, of, ja, ja, ja, Openbaar Bibliotheek in Amsterdam, sorry. Om daar volgend jaar alle. Uh, om mijn boek daar te presenteren als, als losse foto's. En dan uh, tijdens de boekenweek ook een keer uh, weer te gaan voorlezen... uit alle boeken die in, het, uh, die in, het, uh, die in Reisgenoot staan. En uh, dat is een plan voor volgend jaar. En nu, ben ik, uh, nu zit ik heel vaak te borduren. Ik heb namelijk op uh, 5 mei uh, was er een vriendschapsvrijheidsdiner... in Castricum Peregrini in Amsterdam... En um, daar en heb ik mensen. En iedereen uh, aan tafel. Met... Ja, aan iedereen Samen zat, eten. Waren, uh, zaten ongeveer met 100 mensen aan tafel. En daar heb ik mensen uitgenodigd om op tafel te schrijven met stiften. Uh, wat, uh, wat vrijheid voor hun betekende. En daar heb ik dus uh, uh, elf tafelkleden en acht servetten aan overgehouden. En daar, nu is er een, zijn we die in, met een groepje aan het borduren. En op 13 december worden ze geëxposeerd in Kastrikum Peregrini in Amsterdam. En op 15 december is, uh, is de veiling. En het uh, geld is uh, voor Mamakes. Omdat dan zo de mm -hmm. vrijheid, wat mensen opschrijven, gaat over vrijheid. En nou ja, stonden daar nog interessante dingen bij? Nou, ze uh, stonden. Uh, ik vond, ik vond een uitspraak van Klaas Boeken dus eigenlijk heel, die vond ik heel goed. Uh, dat vrijheid iets is wat je, wat je eigenlijk ook moet leren. Dat vond ik interessant. Uh, um, iemand had ook uh, nogal een uitspraak over Hitler opgeschreven. En daar uh, schrokken wij heel erg van als, als groepje. En ook op die, dat moment, op die plek, verwacht je dat niet. En die uitspraak is wel een... Uh, niet, van, niet, maar Overital. Um, die uitspraak is eigenlijk een, een, een, een, een leidmotief eigenlijk geworden in het hele werk. Want toen besefte ik dat vrijheid, net als liefde bijvoorbeeld, een werkwoord is. Je kan nooit van vrijheid ervan uitgaan dat die er zomaar is. Dus je moet er altijd mee blijven werken. Dus toen heb ik besloten om, van de, om de tafelkleden tafelkleden te laten en er geen. Werk aan uh, te maken voor aan de muur te hangen. Ja, Omdat want... de tafelkleden, die worden gewassen, die worden gestreken... ...daar zit je met mensen aan. En als je dan weer naar al die teksten kijkt... Dat ...roept op zich weer een gesprek op over vrijheid. Ja, dat Castrum Peregrini, dat is namelijk uh, de plek... ...waar uh, Giselle de van de watersloot in de oorlog... Uh, jonge, mensen. ...jonge Joodse mensen uh, ja. onderbracht. Hè? Ja. Dat is, en het is op dit moment een, een plaats waar ook veel exposities plaatsvinden. Ja, het is echt een, een, een, een, een culturele instelling geworden. Maar wel altijd vanuit die gedachte van wat dat eens voor een plek is geweest. Ja. En Gezelle heeft daar... Er, zaten meestal, er zat meestal één oudere onderduiker. En de rest waren echt allemaal jonge jongens van 14, 15 jaar. Die dus overdag, die dus overdag opdrachten kregen... Uh, om een boek te lezen, om een tekening te maken, om een gedicht te maken. Omdat ze de, eigenlijk de jongens binnen die kamers aan de gang moesten houden. Ja. En s'avonds werd er dan weer over gesproken. Dus uh, dat het hele pand kent een hele geschiedenis. Ja. Dat is een bijzondere plek. Ja. Goed, dank je wel uh, dat je hier was de afgelopen uh, twee uur. Ik zal nog even je website noemen... Hè, voor de mensen die misschien uh, geïnteresseerd zijn geraakt in je werk... of in, uh, of in dat uh, mooie kunstenaarsboek uh, Reisgenoten. Dat is www.verhoizen.com. Uh, Goede reis naar huis. Naar Dank je wel, ja. Ja. Um, Zometeen, dan kunt u nog uh, luisteren naar... ...nachtzuster van, uh, van Omroep Max. En uh, morgen is ze weer in Casaluna. Uh, en wie zit er dan ook in? Oh. Was... Weet ik weet het niet. was eergisteren gisteren nog niet Nou, wacht even, wie zit erin? Weet jij het? Wat? Ja, Gilene Placht, die, die presenteert het. Maar wie heeft ze de gast? Nou, nou, ja goed. Weet u wat, dat is altijd interessant als uh, Guylaine een gast is. Dus ik zou zeggen, luister maar lekker naar Kazeloen. En als u nog niet kunt slapen, luister doe lekker naar de nachtzuster zometeen. Dag. Ik ben ook wel eens bang. Net als jij. En jij. En ik. En ik. En ik. CRV.